Sweet Sisters Swing Songs of Sorrow and Sadness is de ondertitel van het Blue Note album Misty Blue. Waar deze wat avant versie van Softly as in a morning sunrise opstaat. Het werd gezongen door Diane Reeves, begeleid door onder andere Bobby Hutchison op vibrafoon en Greg Cosby op altsax. De studio wordt uh, zo meteen vijf uur lang overgenomen door de jarige Jaap Koper. Als jullie willen feliciteren... Dus alle tijd om even langs te komen om hem de hand te drukken. Maar hier, kom, hier komt wel een eind aan deze CFMDS. Samengesteld en gepresenteerd door Hille Jansen en Tom Hendricks. Maar wees gerust. Aanstaande vrijdagavond is er van 7 tot 9 uur weer jazz vanuit Hotel Hoogland. En volgende zondag natuurlijk weer CFMDS. Dus zeg ik samen met de Amerikaanse jazzflautist Dave Valentine. We'll be together again.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 De officieren van de revolutionaire garde waren in het zuidoosten van Iran voor overleg met stamoudsten. De aanslag is mogelijk het werk van een soenitische groep die zegt te worden vervolgd door de Iraanse regering. Het Pakistanse leger meldt dat bij het grondoffensief tegen de Taliban zeker 60 extremisten en 6 militairen zijn gedood. De grondaanval begon gisteren en is gericht op Taliban-strijders in Zuid-Waziristan, een bergachtig gebied langs de grens met Afghanistan. Vandaaruit plegen de Taliban geregeld aanslagen. De afgelopen weken voerde het Pakistanse leger al luchtaanvallen uit. Zo'n 20.000 mensen zijn inmiddels voor het geweld op de vlucht geslagen. In Capelle aan de IJssel zijn twee jongens van 17 en 18 vanochtend aangereden door een metro. De jongen van 17 is overleden, de andere raakte zwaar gewond. Volgens de politie stonden de twee graffiti te spuiten op de muur naast de rails. Dat gebeurde rond kwart voor vijf. De metro rijdt normaal niet op die tijd in Capelle aan de IJssel... maar er was een testrit om wissels en zijnen te controleren. In Hendrik Ido-Ambacht zijn vier mensen gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten tegen een lantaarnpaal botste. Een meisje van 19 en een man van 24 zijn er slecht aan toe. De bestuurder van de auto had te veel gedronken, hij bleef ongedeerd en is aangehouden. Twee hulpverleners die in juli waren ontvoerd in het noorden van de regio daarvoor zijn vrij. De twee vrouwen uit Ierland en Oeganda werken voor de Ierse organisatie Goal. Volgens Sudan is er geen losgeld betaald en zijn ze vrij dankzij de inzet van stamhoofden.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 Boulevard, vandaag 18 oktober en dat uh, is een begin van een wat langere middag, want uh, ik doe het uh, vandaag eventjes helemaal uh, <laughs> vijf uur lang. Spirits in the material world, daar begonnen we dit, deze uitzending mee. Nou moet ik iets krijgen, maar nou heb ik dus helemaal niks. Wat is dit? Uh, ja, dat is heel leuk. Want, uh, net op de voorafluistering doet hij het gewoon wel en nu gebeurt er dus helemaal niets. Wat is dit? Nou, nog een keer. Ja, hebbers, hebbers. Ik heb hem gevonden. Dat is een leuk begin van een uh, van verjaardag uh, van vandaag. Maar goed, uh, over 18 oktober gesproken. Vandaag zijn de volgende mensen jarig. Want ja, als je een muziekboulevard doet, dan is het toch altijd de bedoeling... ...dat je ook nog wat mensen noemt die vandaag jarig zijn. Nou, dat uh, zijn er een aantal. Uh, Jopko, Cohen, dat is toch wel een man die we vandaag in actie zien... ...bij de marathon van Amsterdam, want hij is burgemeester van dat dorp. Wel, hij zit daar helemaal niet. Het is gewoon een stad... Luce Luca, de Nederlandse actrice en comedienne, is vandaag jarig. Rita Verdonk, Nederlandse politica van Trots op Nederland, is ook vandaag jarig. En die is vandaag 54 geworden. Luce Luca werd nee, 56. En Job Cohen werd vandaag 62. Uh, of wordt vandaag 62. En Martina Navratilova is vandaag ook jarig. Wordt 53. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Uh, Tom Engbers is vandaag ook jarig. Die wordt. 52 en Angela Visser, Nederlands model en in Miss Universe in 1989 geweest, wordt vandaag, net als ik, 43. Dus dat wat, uh, wat betreft de verjaardagen van vandaag. Nou, uh, straks natuurlijk nog eventjes aandacht voor het weer van uh, onze weergoeroe Lex van der Hoorn. Uiteraard ook nog een beetje wat showbiz nieuws. En natuurlijk het uh, teken, ja, het is muziekboulevard. Dus we gaan het uh, allemaal over muziek hebben straks. En dan is de koek nog niet op. Want Om twee uur gaan we, uh, gaan we dit programma naadloos over in het programma Zondag in Kennemerland. Dan wordt het wat meer uitgebreider met wat uh, informatie uit de regio. Dat uh, kan de pret niet drukken. In ieder geval kan ik voor de CFM luisteraar al verklappen dat we straks tussen drie en vier... Nick Meijer hier hebben gaan En we gaan straks uh, tussen drie en vier gewoon ook even gewoon gezellig plaatjes draaien. Dus wat, uh, wat heeft Nick Meijer eigenlijk uh, in zijn platenkastje staan... ...dat uh, gaan we straks uh, allemaal horen tussen drie en vier. Maar dat is dan in het programma schondig in Kellermanland. Dus zover is het nog niet. Spirits in the Material World, daar begonnen we mee van de police. Uh, een groep die onlangs nog bij elkaar is uh, gekomen. Ja, in het kader van wat reunie iedereen deed het. Dus laten we dan ook uh, wij dat maar doen. Had Sting en consorten bedacht. Uh, en natuurlijk uh, Stuart Copeland, maar Sting en Stuart Copeland dat uh, ging niet helemaal lang samen. Maar ik denk met het uh, verstrijken van de jaren dat de scherpe kanten er dan toch nog uiteindelijk vanaf zijn gegaan. En uiteindelijk hebben ze een aantal reunieconcerten gegeven in de wereld. En dat loog er niet om. Kan ik me in ieder geval nog herinneren. Nou, we hebben natuurlijk nog ook wat vrolijke muziek, want als we kijken naar buiten dan schijnt het zonnetje en straks uh, gaan de beachpop nog uh, een... Uh, een aantal zangnootjes kraken in het muziekpaviljoen op het raadhuisplein. Dus reden te meer om ook eens eventjes gewoon alles opzij te gooien. En eens een keer even te gaan kijken wat daar allemaal af speelt. Hier is Waching on Sans zijn. de strot kan niet opzetten, die Patrick van Kessel. Van Kessel was dat. Uh, live hier ergens opgenomen in Zandvoort. En wat uh, nou zo bijzonder was... Ik, als ik nou uh, dit, deze versie luister van Dancing Barefoot... Uh, die is uh, een aantal malen goed uitgevoerd. Natuurlijk door het origineel zelf, Patty Smith. Maar uh, jaren later deed U2 dat nog eens een keer overnieuw. En ik heb deze versie nu ook al een aantal malen gehoord... Van uh, onze eigen vrienden van Van Kessel uit dit dorp. En dan moet ik toch zeggen... Zelfs zij zijn in staat om een hele mooie versie van uh, Dancing Barefoot af te leveren. Dus die, uh, dat compliment kan Patrick dus uh, mooi in zijn zak steken, zou ik bijna zeggen. Uh, daarvoor uh, was het uh, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Een hele grote hit in de midden van de jaren tachtig. Het is inmiddels uh, 18 over 12 geworden. Laten we ook eens even uh, kijken hoe het een aantal jaren geleden ging met wat uh, leuke muziek van Christina Aguilera. En Ain't No Other Man. Ach, die goede oude Yellow Brick Road van Elton John was dat. Het uh, bracht de tijd op uh, vijf voor half één inmiddels hier bij ZFM Zandvoort in het uh, programma De Muziek Boulevard van zondag 18 oktober. Ja, dat uh, is mijn verjaardag dus waarom ook niet. We gaan eens dus even uh, gewoon heel erg fijne en gezellige nummers daarvoor overigens. Een nummer van Christina Aguilera. Nou, als we het dan toch over de mannen hebben die uh, wat uh, ouder alweer zijn... en ook al wat rondlopen op deze wereld... is misschien ook deze man uh, daartoe gerekend. Want hij heeft inmiddels al uh, de leeftijd van de, de jaren 60 al bereikt, hoor. En dan nog maar zingen. Do you think I'm sexy? Dus is Rod Stewart. Dame met het bijzondere stemgeluid uh, Aan het begin van de jaren 80, Kim Carnes met Better Davis' eyes Deze Better Davis was ooit een ster op het witte doek En uh, had hele grote hondenhogen En daar ging dit liedje min of meer eigenlijk over Tenminste hondenhogen nou, In ieder geval, het was uh, in alle geval Een actrice die bekend stond om daar ...mooie ogen tenminste, Bette Davis. Daar ging uh, dus dat hele verhaal van Kim Carnes onder. Ze had er uh, overigens een hele grote hit mee in Amerika. Dus dat uh, eventjes voor de mensen die dat allemaal een beetje willen weten. Uh, Rod Stewart daarvoor met Do You Think I'm Sexy. Ik geloof dat hij ook al, uh, ja, 65, 66 inmiddels al is deze Rod Stewart... Maar de, de song dateert uit 1978 en dat was toen Rot nog echt een beetje een jonge Rot was. En eigenlijk ook nog een jonge God en dan word je ook vanzelf Do You Think I'm Sexy uh, genoemd. Zo, dat uh, eventjes uh, even terzijde. Nu uh, even wat nieuws uit de showbizwereld, wereld want uh, dat doen we dan maar eventjes uh, met een vluchtig nieuwtje, hoewel... Daar is nou allemaal wat al om te doen geweest. Want Paul Enka, die was uh, van de week in het nieuws. En dat had allemaal te maken met het nummer van Michael Jackson. This is it: Het nummer dat uh, uitgegeven gaat worden uh, nadat Michael Jackson uh, het leven heeft gelaten afgelopen zomer. Uh, maar Paul Enka die krijgt 50% van die uitgeefrechten van uh, dat nummer die ze Nadat bekend werd uh, dat het lied ruim twee decennia geleden ook al is vertolkt door Enka. Of beter gezegd uitgegeven. Enka zegt dat hij in 1983 samen met Jackson een nummer schreef genaamd I Never Heard. Demo van het riekje zou zijn opgenomen in Enka's studio in Canada. En de zanger zegt dat hij de demo vervolgens naar een studio bracht in Hollywood. Om daar de laatste hand te leggen van het album Walk a Fine Line. Met daarop alleen maar duetten. NK claimt dat Jackson, die destijds hoge ogen gooide met Thriller, de demo stal uit de studio in Hollywood. De libanese Canadese singer-songwriter dreigde met een rechtszaak als hij de demo niet terugkreeg. Uiteindelijk kreeg hij het terug, maar de zanger is er nog steeds van overtuigd dat Jackson een kopie heeft gemaakt en deze nu onder de titel This Is It uitbrengt. John McLean, niet die man uit de film uh, van, je weet wel, uh, Bruce Willis, maar het is een echte McLean, de administrator van uh, Jacksons bezittingen, verontschuldigde zich voor het incident en vertelde dat hij wist dat Michael dit nooit in zijn eentje geschreven zou kunnen hebben. Het is niet zijn muziekstijl, al dus die McLean. En Paul Enka krijgt dus nu 50% van de uitgeverrechten voor This is It... waar uitgever Sony zeker niet blij mee zal zijn. Maar ja. Dan uh, hadden we er natuurlijk wel even beter op moeten letten. En Paul Enka is dus een wakkere uh, man. Het is een uh, crooner, zoals je dat uh, zou kunnen zeggen. Zo moet je het uh, omschrijven. En over Michael Jackson gesproken. Hij had ooit ook uh, de rechter van alle Beatle-nummers. En uh, Paul McCartney zei dat ooit nog eens een keer van... Ja, ik kwam hem een keer tegen. En toen zei hij... Paul, listen. I'm gonna buy all your songs. Nou, dat deed hij dus ook, die Michael Jackson. En dit was een van de resultaten die hij... Toen uh, bewerkte van het Beatle-nummer Come Together. Zeg nou zelf, eigenlijk is dat uh, toch van de Beatles uh, weer heel apart. Uh, Lennon en McCartney schreven het nummer uiteindelijk. Come together uh, in twee versies: het origineel. En daarvoor natuurlijk uh, de cover van uh, Michael Jackson zelf. Uh, die hij toen uitbracht in de tijd dat Moonwalker een hele grote, uh, min of meer versie was. Uh, en daar had hij het ook op uitgebracht. Zo, ik zal die koptelefoon even wat beter opzetten, want anders begint het allemaal een beetje rond te zingen. En dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. Uh, dat uh, waren dus twee nummers uh, achter elkaar. Nou gaan we weer een beetje terug uh, naar de tijd van nu. Het was vorig jaar een hele grote hit. En dat was Amy McDonald en Mr. and Roll. I can watch, she's never seen a shade of gray before Van de, deze dame luidt Gabriella Lucia Cilmi. En ze komt uit Australië. Hoewel de achternaam anders doet vermoeden. Maar dat kan ook niet anders. Het is een uh, dame van Italiaanse afkomst. En vorige week, zaterdag, uh, is deze dame 18 jaar uh, geworden. Dus het is ook een weegschaaltje. Net. Als ik. Dus wat dat er gaat, uh, welkom bij de club zou ik bijna zeggen. Uh, wat heeft die uh, Gabrielle Thielmeer eigenlijk min of meer uh, als achtergrond? Uh, zo, ze komt uit uh, de regio Calabria, tenminste, dat uh, zijn de ouders dan. En ze is uh, geboren in Melbourne, dat is natuurlijk de tweede grootste stad van Australië. Uh, in 2004 trok uh, Chill Me de aandacht uh, van de medewerkers bij de platenmaatschappij Warner Music door op indrukwekkende wijze een cover te zingen van Jumping Jack Flash van The Rolling Stones. Nou, dan moet je wel wat kunnen, want uh, als je zoiets uh, doet, dan uh, gaat dat niet over één nacht ijs. En dat heeft ze kennelijk dan ook op een uh, goede manier gedaan. Deze act deed de jonge zangeres op het... Uh Lagan Street Festa, een festival in Melbourne. En als gevolg hiervan tekende ze al op 13-jarige leeftijd haar eerste platencontract. Nou, dan uh, ben je al wat. Doe het single Sweet About Me, bracht ze als 16-jarige uit. En de single werd in de lage landen betiteld als een van de promo uh, platen van een van de landelijke zenders, hier in dit land. En uh, de Music Factory heeft uh, er ook nog eens een keer als superclip uitgeroepen. Dus dat uh, was haar er allemaal overkomen. Nou, dan uh, doe je het niet verkeerd. En ook in andere landen deed Sweet About Me het goed. In de hitlijsten in Australië en Noorwegen heeft de single op één gestaan. Terwijl ook in onder andere Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Engeland en Zweden de top 10 werd behaald door deze dame. Dus het is iemand die toch wel de nodige potentie in huis heeft. Gisteren uh, was Diana Ross te zien in het Gelredome. In het uh, Symfonica Rosso concert. Ja, en dat heeft er zijdelings natuurlijk ook te maken met de naam, de naam Marco Borsato. En zoals iedereen weet is Marco Borsato een beetje aan de grond gekomen met zijn entertainmentgroep En hoe dat gekomen is, ja, daar uh, wordt uh, nog het een en ander over gezegd en over gezwegen. Maar feit is wel dat Marco, tenminste dat zegt Marco zelf, dat hij er niet zoveel weet van had uh, met allerlei optredens. En natuurlijk ook het uh, film Wit Licht, wat hij toen uh, maakte, heeft hij er namelijk wat van... Uh,